Een voorspoedige start. Jan van de Putten met het NOS-journaal op de Landers. Volgens het forum Marokko.nl kreeg een Marokkaans echtpaar dat per e-mail van de makelaar te horen. De makelaar zegt dat hij zelf geen probleem heeft met mensen van buitenlandse afkomst. maar dat hij alleen maar doorgeeft wat de verhuurder wil. De republikeinse senaatskandidaat Moore uit Alabama heeft zich nog niet neergelegd bij zijn verlies. Bij de verkiezingen voor een zetel in de senaat in Washington verloor hij met een zeer kleine meerderheid van de democraat Jones. Moore denkt na over hertelling. President Trump heeft de nederlaag van zijn partijgenoot inmiddels erkend en de democraat gefeliciteerd. Nederland steunt de rechtszaak van Oostenrijk tegen tolheffing op autowegen in Duitsland. Minister van Nieuwenhuizen van Infrastructuur noemt de Duitse plannen discriminatie. Door belastingmaatregelen krijgen Duitse weggebruikers de heffing weer terug. Dus Nederlanders en andere buitenlanders zijn de dupe volgens van Nieuwenhuizen. Ze verwacht dat Nederlandse automobilisten per jaar 50 tot 100 miljoen aan Duitse tol zullen betalen. Viervoudig toerwinnaar Chris Froome heeft positief getest op doping bij de Ronde van Spanje. Bielerunie UCI meldt dat hij teveel salbutamol in zijn urine had. Dat is een middel tegen astma. Froome, die de Ronde van Spanje won, zegt dat hij veel last had van astma... en dat hij een dubbele dosis van het middel nam op advies van zijn ploegarts. Nederlandse computergebruikers hebben dit jaar het meest gegoogeld naar de naam Anne Faber. Google heeft een jaarlijstje met de meest gebruikte zoektermen gepubliceerd. Anne Faber werd in oktober vermist en na twee weken werd ze vermoord teruggevonden. Andere veelgebruikte zoektermen zijn stemwijzer, Patricia Pai, Abdelaknouri en staatsloterij Oudejaarstrekking. Het weer, op steeds meer plaatsen regen. In het oosten is nog even natte sneeuw. Vanmiddag even wat droger, vrij veel wind en het wordt 4 tot 7 graden. Morgen buien, soms ook wat zon en een graad of 5. Dit is, Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. De dagelijkse files zijn vrijwel opgelost. Er staan nog files op de A1 van Apeldoorn naar Amsterdam... tussen Stroe en Hoeverlaken. 10 minuten vertraging. A4, Den Haag Amsterdam tussen Leidsendam en Zoeterwoude, 10 minuten... Op de A4 van Den Haag naar Amsterdam, versloten nog eens 10 minuten. Daar staat een auto met pech. Eén rijstrook is dicht. A4 Amsterdam richting Den Haag tussen Hoelevaar en Zoeterwoude, Dorp. 10 minuten. De A7 Saandam richting Horen tussen Purmerend en Afrit horen nog 20 minuten vertraging na een ongeluk. De weg is wel weer vrij. A27 Breda Utrecht tussen Knoop het Gorkum en Lexmond, 10 minuten. A28 Zolle Amersfoort tussen Nijkerk en Amersfoort, 10 minuten vertraging. Daar staat een kapotte vrachtwagen.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 kinder, mijn vrouw is schön.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 und feiern eine Woche jede Nacht und der Mond scheint hell auf mein Haus am See Orangenbaumblätter liegen op blätterlieden auf dem Weg ich hab 20 kinder meine Frau is ist schön mm, alle kommen vorbei ich brauch nicht rauszugehen und toll ist haus am see ende der een huis am See Orangenbaumblätter liegen Auf dem Weg Ik heb 20 Kinder, Meine vrouw is schön hm, Alle komen voorbij Ik brauch niet rauszugehen.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 Met jou de kou tot Er zijn mensen die naar waar belanden emigreren. to the heat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 I caught you watching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 were made